Liefde en het verborgen woord. Het was mijn voordracht op het symposium uh, met als thema het verborgen woord in islam, christendom en jodendom. Dat plaatsvond op 6 mei 2006, de Bildhoven. Het lijkt, het lijkt me eens verstandig om voor alles de kern van onze belangstelling, het verborgen woord, onder loep te nemen, zodat wij tijdens onze bijeenko bijeenkomen een zo gemeenschappelijk mogelijk basisbegripapparaat zullen gaan hanteren en het terrein afbakken. Dat zal ons behoeden voor een ongewenste spraakverwaring, waardoor onze beste bedoelingen overschaduwd kunnen worden. Het begrip het verborgen woord zelf bestaat uit twee componenten. Het verborgen en woord. Wat is woord in dit verband? En wat is het verborgen? En waarom moet het woord zo nodig verborgen zijn? Woord in dit verband is het totaal aan bedekkingen, waarin de scheppende krachten van het besturingssysteem van het heelal, schuilgaan, na hun neerdalen in onze wereld. Het draagt de boodschap in zich, hoe men hier op aarde tot de uiteindelijke vervulling en volmaaktheid kan, kan en zal komen. Het woord waar we het hier over hebben, is dus de drager van die eeuwige onveranderlijke instructie, die aan de mens overhandigd werd. Als zodanig vereist het woord een predicaat verborgen, want het eeuwige karakter ervan duidt op het feit dat het niet onderhevig is aan materiële veranderingen. Veranderingen als plaats, tijd, ruimte, denkbeeldige voorstellingen en dergelijke. Het woord is ook het hoge licht, dat de mens stelselmatig naar zijn einddoel leidt. De mens is dus geroepen om zichzelf voor dit verborgen woord open te stellen, ontvankelijk te maken, waardoor hij al het goede dat voor hem van boven voorbestemd was, zal kunnen ontvangen. En het is verborgen om aan te duiden dat het niet voor het oprapen ligt. Van beneden moet bij de mens verlangen aanwezig zijn. En hij moet inspanning leveren om het te mogen ontvangen. Deze twee bewegingen in de mens dienen er toe te leiden dat om hem in overeenstemming, in overeenkomst te brengen met de wetten van het heelal, waarvan de voornaamste wet, de wet, van de absolute onzelfzuchtigheid is. Als de mens deze eigenschap stevast nastreeft, zowel innerlijk als uiterlijk, dan wordt de verborgenheid van het woord voor hem steeds meer en meer opgeheven. Het verborgen woord gaat zich dan in toenemende mate aan hem openbaar. In het aardse leven wordt deze wet vertaald door de eis van boven, dat afzonderlijke scheppingen hier op aarde elkaar Onvoorwaardelijk lief dienen te hebben. Liefde. Hier op aarde bestaat absoluut geen liefde in de ware zin van het woord. De wet van het arts is einduidig, met zo min mogelijk inspanning en zo groot mogelijk eigen voordeel te behouden. Dat is de aardse wet van ons leven hier op aarde, en hij heeft op zichzelf genomen, geen verbondenheid met de hogere wereld. Dus als iemand hier nog niet met de hogere geestelijke wereld verbonden is, dan is hij onderhevig aan deze ene overkoepelende wet, terwijl alle overige wetmatigheden worden hiervan afgelegd. Dus met zo min mogelijk inspanning, zo'n groot mogelijk eigen voordeel, eigen belang te behalen. En al lijkt het ons dat wij wel in staat zijn om te geven, is dat scheen. Het komt altijd neer op, ik krab jouw rug op, dat jij die van mij zal krabben. Als een mens een bepaalde leeftijd heeft bereikt en een partner nodig heeft of zo, dan is dat absoluut uit eigen belang. Als een puber verliefd is, dan is dat enkel een kinderlijk onderontwikkeld gevoel. Want hij projecteert als het ware, onder andere zijn eigen seksualiteit op een ander mens. En, en ieder moet er doorheen, om tot zijn persoonlijke geestelijke wasdom te komen. Op aarde bestaat dus geen liefde. Waar bestaat liefde dan wel? En wat is dan liefde? En waarom wordt ons door het verborgen woord toch voorgeschreven? Om elkaar lief te hebben. En waarom ervaren we dan toch een zeker gevoel dat wij lief hebben? Dat allemaal komt op ons neer als een zinnebeeldige kracht. Welke kracht wij indirect van boven ontvangen, en waarvan wij dan denken dat dat liefde is. Maar de ware liefde begint, wanneer ik de eerste tekenen ontvang, waarbij ik zie dat ik er ver ver van de schepper verwijderd ben. Dat is dus het begin van de ware liefde. Vreemd, hè? Want dat is anders dan wij traditioneel denken. Dus wanneer ik het gevoel krijg dat ik in duisternis kom, dat de schepper, het besturingssysteem van het is zo geweldig hoog is, en ik tegelijkertijd voel dat ik helemaal alleen kom te staan, alleen kom te staan, dat is het begin van het schijnen, op afstand van het hoge licht op mij. En het schijnen van dat licht brengt liefde met zich mee. Zie je? En niet dat de mens opgevokt raakt door zich te hechten aan andere dingen, want dat is geen liefde, dat is eigen gekmakkerij. En iedereen moet daar doorheen komen. Je kan je volk, je gezin of je vaderland in de ware hoge realiteit niet liefhebben. Je moet natuurlijk wel dingen voor je vaderland doen. Laten we zeggen dat er Godverhoede oorlog zou komen. Dan moet je het leger in en alles doen wat voor je land nodig is. Maar je doet dat niet uit liefde voor je vaderland, want dat bestaat niet. Wel kan je genegenheid voelen. Maar liefde is pas wanneer je eigen vorm van overeenkomst naar eigenschappen begint te ervaren met de wetten van het heelal. Geestelijke, hoge, geestelijke wetten van het heelal. En dat is lief. Het is niet van jou, maar het is wat jij ervaart als gevolg van jouw ontvankelijkheid voor de eeuwige wetten van het heelal. Het wordt eigenliefde verweest, volgens het woordenboek naar egoïsme. Hij veronderstelt dat de mens wel in staat is om zichzelf lief te hebben, en dat is absoluut onmogelijk. Hoe geweldig zou het zijn als ieder mens zichzelf waarlijk lief zou gaan hebben? Het zou echt geweldig zijn. Het is een heilig mens, dat in zichzelf liefde ervaart, en zichzelf lief heeft. Want jezelf liefhebben, betekent dat je je in overeenstemming brengt, met de wetten van het heelal. Je gaat eigenlijk niet jezelf liefhebben, maar liefde in jezelf ervaren. Van de Vader, van de enig scheppende kracht in het hogere, kan men liefde ontvangen en ervaren, waarbij men zich hier op aarde ermee in overeenstemming brengt. Het ervaren van dit licht in de Vader is de ware liefde, die in het verborgen woord ingebed is. Want de mens op zichzelf genomen is als een zwarte doos, zonder licht en zonder liefde het is onmogelijk om een ander liefde te hebben als je de liefde in jezelf nog niet ervaart daarom wordt er ook gezegd dat de mens pas vanaf twintigjarige leeftijd kan trouwen er wordt ook verondersteld dat hij dan al enige liefde in zichzelf kan ervaren wat wel bestaat is dus eigen belang of de wens om te behagen, de wens om behagen te ontvangen. Daarmee is de mens in onze wereld geboren en hij heeft absoluut nog geen plaats om liefde waar te nemen. Op een bepaald moment gaat de mens opeens het punt in zijn hart ervaren, een stippeltje van geven. Dan gaat die gebed naar de Schepper omhoog brengen, want de Schepper ervaren, ervaren wij door zijn verborgen woord en enkel binnen onszelf. Je kunt niet over de Schepper spreken, hoe hij in essentie is. Dat is ons niet gegeven. Anders worden, worden dat pure speculaties. Of jij ervaart de schepper, de schepper of jij spreekt niet over hem, en hoopt dat, dan dat, dat, jij, dat, jij hem, dat jij hem gaat ervaren. Een van de voornaamste principes van de werkwijze van de wetten van het heelal luid, niets komt van boven als het niet van beneden wordt aangewakt. Dus liefde kan niet bij jou binnenkomen, als je er niet eerst om vraagt. Je moet gebed omhoog brengen, en van boven komt er dan licht in dezelfde mate, waarin jij de hoge krachten beneden, van beneden naar boven hebt opgewekt. Liefde is dus het gevolg van het verlangen en inspanning van de mens en de mensheid, om in overeenstemming te komen met de eigenschappen van het heelal. De eerste beweging komt dus altijd van de mens zelf. Mensen vragen: niemand houdt van mij, waarom zit ik alleen? Waarom heb ik geen partner? Het antwoord is dat alles aan jou is. Ook hier op aarde, als je geen beweging naar een ander maakt, dan betekent dat dat je nog steeds alleen voor jezelf wil hebben. Daarom zit je alleen. En dat geldt zowel voor een individu als voor de mensheid in haar geheel. Dan komt de wens om liefde te ontvangen en te weten wat liefde is haar te ervaren. En dat licht. Wat je van de schepper door het verborgen woord ontvangt, betekent dat je liefde in de schepper ervaart, in en niet voor de schepper. De mens kan dus geen liefde voor een ander hebben. Je moet eerst liefde in de, in de schepper zoeken en vinden. Liefde komt van de, van de schepper en niet van een mens. Beter het zeggen misschien, liefde komt van de schepper en niet van een mens. Wanneer je dat al een klein beetje ervaart, dan ga je vanuit het punt in het hart in jezelf, liefde in jezelf opbouwen. Dat stellen wij ons voor als een beweging naar links, in je eigen innerlijk. Je gaat die liefde ervaren, maar het is niet van jou. Het is een ervaring en niet iets wat een eigen bestaat, heeft en aan jou toebehoort. Waarom ervaar je, dan? Waarom ervaar je dat dan als beweging naar links? In jezelf heb je links versus rechts, en je geestelijk werk vormt het bereik van je innerlijk tussen die twee je uitersten. Als resultaat van dat werk verkreeg je die middellijn, die je in jezelf als liefde ervaart. In jezelf, maar je kan dan voorlopig nog niemand lief hebben. Zodra je voldoende kracht in je ervaring van liefde in jezelf hebt opgebouwd, dus geen eigen liefde, maar liefde in jezelf, en daarvoor moet je natuurlijk heel hard aan jezelf werken, gewerkt hebben, dan krijg je een plaats in jezelf waar je liefde kan ervaren. En daarom, als wij over eigen liefde spreken, dan hebben we het eigenlijk altijd over eigen belang. Ook valt er niet over liefde voor de schepper te spreken, want het is aan de mens niet gegeven om in andermans ziel in te kijken, wat zich daar afspeelt. Je kan enkel binnen je eigen waarneming ervaren, daarom is het steeds liefde in jezelf en in de schepper. De liefde is in de schepper, hij is in jou, want binnen ons straalt het licht van het verborgen woord, het licht van oneindigheid. Wanneer jij die krachten die links binnen je innerlijk zijn hebt opgebouwd, dan kan je een ruk naar rechts maken. Rechts in je innerlijk betekent Ervaring van liefde in de ander. En ieder heeft in elk toestand zijn eigen links en rechts. En de middeling is liefde in jezelf. Maar een mens die naar een ander kijkt, moet dat enkel vanuit zijn rechterkant. De kant van genade doen vanuit zijn eigen rechterkant. Naar de algemene rechterkant van de ander. Overeenkomst naar eigenschap. Je mag een ander niet vanuit het perspectief van je linkerkant, dus van je eigen innerlijke werk, aan jezelf bezien. Je mag enkel vanuit je rechterkant naar een ander kijken, en niet vanuit je linkerkant. Want in je linkerkant zit je eigen belang, je eigen ellende en problemen, totdat je volledig gecorrigeerd wordt om te kunnen geven. Maar als je liefde ervaart, dan heb je al de middelen in jezelf. Zonder die middelen doe je het verkeerd. Omdat alles buiten jou de schepper is. Het doet er niet toe wie er voor jou staat, of dat een jood, een christen of een moslim is. Alles wat buiten je is, is de enig scheppende kracht, wiens voornaamste eigenschap, de absolute onzelfzuchtigheid, over, de hele, over het gehele heelal, uitgegoten is. Dat is de kern van de instructie die van boven aan de mens is meegegeven. De correctie langs drie lijnen. Alle drie wereldreligies spreken eigenlijk vanuit die instructie van het verborgen woord. Ook zijn... De drie religiën weergaven van die drie lijnen in de correctie van de mensen. Alleen de drager van die middellijn, die liefde, schijnt in elke religie enigszins anders te zijn. Maar ook dat anders zijn is slechts in de waarneming van de volgelingen van die of andere religies. Deze correctiemethode via drie lijnen loopt als een rode draad. Door het hele boek Zorg, de geheime leer van het joden, dat aan de hele mensheid gegeven werd. Wij zien dat bijvoorbeeld in de Joodse eredienst terug, waarbij twee mensen aan de beide zijden van de voorlezer van de Torah middellijn, staan. Ook het christendom heeft niets anders bedoeld dan dit. Denk bijvoorbeeld aan de drie eenheid. Doch door een schijnbaar verschijnsel bekleedsel, door een schijnbaar vers, verschillend, verschillend bekleedsel van het verborgen woord. Maar als je enkel in het verhaal gelooft, ja, in het in religie, verhaal, als je in het verhaal alleen maar in het verhaal gelooft en jezelf door het verborgen woord niet laat zuiveren en opbouwen, dan kom je niet tot de ware liefde, en zal je geloof in welke naam dan ook je niet redden. De middellijn heeft dus met je eigen correcties te maken, je mag daarom niet via de, middel, de middellijn naar een ander kijken, maar enkel door de rechterlijn, door genade, ongeacht, of de ander, een christen, jood, moslim, papua, of een atheïst is, want je moet op dezelfde manier naar hen kijken. Een godeloze is godeloos ten aanzien van zichzelf, maar ten aanzien van de schepper is die honderd procent in orde, want van boven wordt de mens in zijn ware toestand gezien. Alleen buiten jezelf is dus... Uh, en dat is de ware realiteit. Mocht er, in, mocht er iemand anders erover denken en voelen, dan komt dat door zijn eigen niet gecorrigeerd zijn ten aanzien van de wetten van het helal. Je gaat de liefde in de ander zien en niet liefde voor de ander koester. Want dat is wishful thinking. En de schepper wil absoluut niet dat wij ons daarmee houden. Als je liefde voor de ander meent te koesteren, dan heb je onvermijdelijk met je eigen belang te maken. Als je liefde in de ander gaat zien, dan betekent dat je in hem de eigenschappen van de schepper herkent. Zelfs als het een godeloos, tussen aanhalingstekens, men mens is... Laat staan dat dit iemand van goede wil is, iemand van een ander geloof, of van een andere wereldbeschouwing, want alles buiten jezelf is toch de schepper. Uiteraard moet je daar kracht voor opbrengen, want je, je eigen geloof kan je trots maken, om de ander te kwetsen. En dan zal je ook jezelf van al het goede onthouden. Wij dienen dus liefde in de ander te zien. Als je over de ander spreekt, spreek je eigenlijk over jezelf, over je persoonlijke waarneming van die ander. En wanneer je liefde in de ander kan zien, dan ga je de liefde in hem met de schepper verbinden. Je gaat zien dat alles in de schepper is. Je maakt dan een ruk omhoog naar de schepper toe. Je verbindt dus de liefde in de ander met de liefde in de schepper. Als gevolg ga je niet aan een ander mens hangen, maar je hangt dan slechts aan de enig scheppende kracht. En je verbindt de hele mensheid en alle vormen van de natuur met hem. Jij betrekt alles op hem. Dan heb je de volmaakte liefde bereikt, de liefde die niet verbonden is aan het object van die liefde. Je hebt de Schepper en de hele schepping onvoorwaardelijk lief, zonder omweg. Je hebt in totaal dan vijf bewegingen gemaakt om door de drie lijnen de volmaakte liefde te bereiken, zie de tekening. Een jood ziet daarin vijf emanaties van licht van de op, en in die drie lijnen de weg naar de correctie en vervulling. Een christen ziet daar een kruis in, een moslim bidt vijf keer per dag tot de schepper en ziet via die drie lijnen het opsteken van een wit paard met de profeet erop. Het witte paard is dan het, liegen, is dan het lichaam van de mens, dat eerst gezuiverd dient te worden, dus in het gebed met zuivere bedoelingen naar de schepper op te gaan. Het lichaam wordt als het ware opgeofferd en wit van zonden gemaakt. Als je nu naar de tekening bij de voordracht kijkt, dan zal je het volgende zien, afgebeeld. De eerste beweging komt van de mens af, gaat van beneden naar boven, naar de schepper. Dat heet gebed, verzoek om barmhartigheid. Het komt vanuit het punt in het hart de wens in de mens om te geven. Zijn eigen belang laat hij onder zich achter, door deze beweging maakt de mens zich ontvankelijk en komt in overeenstemming met de eigenschap van de, e de schepper. Verder van boven komt de weerklank, dat is twee, het antwoord dat door de mens ervaren wordt als liefde die in de schepper wijzelijk aanwezig is. Verder, de mens verkreeg de kracht om aan zichzelf links geestelijk te werken, punt 3, en liefde in zichzelf te ondervinden en op te bouwen. En dan verder, wanneer hij zich zo gecorrigeerd heeft, dat hij in staat is om in een bepaalde mate liefde in zichzelf op te nemen en te ervaren, dan maakt hij een beweging naar rechts en dat is het punt 4. Vier. Vierde beweging, naar de ander. Hij gaat liefde in de ander zien. En de laatste is: wanneer hij liefde in de schepper, in zichzelf en in de ander ervaart, kan hij die allesomvattende liefde aan de schepper teruggeven. Dat is punt 5, beweging, beweging. Alles op de schepper betrekken. Alles bestaat dus uit drie lijnen, net zoals bij de mens, hoofd, romp en onderlichem. Zo ook de mens say. En het doet er niet toe, wie hoofd en wie onderlichem is. Want het hoofd kan niet zonder romp en niet zonder onderlichem. Zo kan ook het onderlichem niet zonder hoofd en romp bestaan, dat zijn de drie zonen van Noach, Shem, Jafet en Ham, en allemaal zijn zij de dragers van de kaleidoscoop van de scheppende krachten van het heelal. Kortom, willen wij tot de ware vervulling en volmaaktheid komen, dan dienen wij onomstotelijk onder ogen te zien dat wij elkaar structureel nodig hebben en werkelijk niet zonder elkaar kunnen. We kunnen ons niet zussen door te zeggen, ja, maar wij, tol to wij, maar wij tol tolereren elkaar toch. Tolerantie is niet afdoende. die zal ons op geen manier naar de uiteindelijke vervulling kunnen brengen. Het staat gewoon niet in de instructie, want tolerantie is niets anders dan een vorm van de houding van staakt het vuur. Ik duld jou en verwacht dat jij mij ook gaat dulden. De enige weg is om liefde in elkaar in te zien en die op de schepper te betrekken. Al lijkt het ons van binnen absoluut onmogelijk, toch zullen we het doorvallen en opstaan. Haal, absoluut. Alleen deze houding, de innerlijke en de uiterlijke, zal ons samenbrengen naar het doel van de schepping, ten aanzien van ieder van ons persoonlijk en ten aanzien van ons allemaal. Van ons wordt van boven gevraagd om ons gemeenschappelijke bestaan levend te maken. Laten wij vanaf nu ook dit land levend Nederland gaan maken. Doen wij dat uit ons eigen besef en welwillende, dan vermijden wij leid en ellende. En dan lopen wij als het ware voor die laatste uit. Doen wij dat niet, dan plaatsen wij ons in contrast met de eeuwige vervolmaakte wetten van het heelal, met als gevolg leid en ellende. En dat zal ons op zijn beurt ertoe brengen, om na het incasseren van vele klappen van de schwek, toch de eeuwige instructie over liefde te gaan opvolgen. En in het heilige boek zoger is het voorspel dat vanaf het jaar 1995 van de gangbare jaartelling, de grote massas van de aardbewoners tot zulk ontwikkeling van hun zielen zullen komen, dat zij wel in staat zullen zijn om liefde in elkaar en in de schepping, in het geheel te zien. En zelf aan de dag te brengen.